4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik. Noorse media melden dat een rechtbank in Noorwegen... dat besluit vandaag bekend zal maken. Breivik doodde vorig jaar zomer 77 mensen in Oslo en op het eilandje Utøya. Slachtoffers van Breivik en nabestaanden hadden een second opinion geëist... nadat psychiaters de crimineel ontoerekeningsvatbaar hadden verklaard. Die kwalificatie zou er waarschijnlijk toe leiden... dat Breivik niet wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf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 Het Amerikaanse leger trekt tussen de 6.000 en 10.000 militairen terug uit basis in Europese landen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Panetta aangekondigd. Twee in Europa gevestigde gevechtsbrigades keren terug naar de VS. Op dit moment zijn ongeveer 40.000 Amerikaanse militairen gelegerd in Europese landen, voornamelijk in Duitsland. De inkrimping van de Amerikaanse troepenmacht in Europa is onderdeel van een grootschalige bezuinigingsoperatie.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 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Vier vragen die nog niet beantwoord zijn. Uh, Nigeria, Soedan, Sri Lanka, dat soort landen. Hebben die ook een weerbericht dat wordt uitgezonden via televisie? Dat vraagt Hugo zich af. 0800-1121 als je een antwoord voor hem hebt. Adrie wil weten wat de toekomst is van Paleis Soesdijk. De toekomstplannen met dat gebouw dan. En er staat een bord bij Paleis Hoesdijk waarop staat Koninklijk Domein. Wat betekent Koninklijk Domein, wil hij graag weten. Marcel wilde graag weten waarom Den Haag wordt aangeduid... met zowel Den Haag als Schaaf Hagen. En Ben, die zegt... KPN heeft nog steeds een monopoliepositie op het gebied van telefonie. Ik betaal 19 euro per maand... Waar betaal ik nou die 19 euro eigenlijk voor? 0800 1121 als je de antwoorden wilt leveren... of als je een nieuwe vraag hebt. Je kunt ook mailen, nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl. Je kunt twitteren via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. Die vind je op www.nachtzuster.net. En dat is een hele fijne site. Als je bijvoorbeeld ook dit programma nog een keer na wil luisteren... dan vind je het ook daar... Of als je alle vragen na wilt lezen. Staat allemaal op www.nachtzuster.net. En blijven bellen. Hè, naar 0800-1121. Uh, wat wilde ik nou nog zeggen? Oh ja, ik wilde nog zeggen. Eerder in het programma hadden we het over um, uh, Brotherhood of Men. Wat ik dan zo'n fijne plaat vond. Winnaars van het Songfestival. Die stonden op nummer 2 in week 16 van het jaar 1976. En ik vroeg me af of ze dan dat die, die week daarna op nummer 1 stonden. En dat hebben mensen natuurlijk weer voor mij opgezocht. En dat krijg ik binnen via de chat en via de mail. En het klopt hoor. Ze stonden op 1 in de weken daarna. Maar de plaats van Brotherhood of Men, hebben we al gehoord. En het is inmiddels vier minuten over vier. En dat is traditioneel inmiddels bij Max op Radio 1 het moment voor disco. In dit geval Rick Ashley en Never Gonna Give You Up. Never Gonna Give You Up van Rick en Ashley was dat op Radio 1. 0800-1121 voor je vragen en je antwoorden. Paul. Ja, ik ben er nog. Ja, dat mag ik hopen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> zeg, ik ben die drogist uit Hillegom. Ach, ik heb dropjes van je gekregen. Ja, ja, ja. ja. Dat ik dat dan ook weer vergeten, maar ja, er zijn zoveel Paulen. Nee, nee hoor, dat is goed, dat is prima. Maar uh, nee, maar en, um, ik had ook een vraag. Ja. En die ben ik al een hele tijd aan het zoeken. Dat Je hebt mensen die heten bijvoorbeeld. Een tandarts in, in Breda, die heet Tandarts Boor. Oh ja. Yeah. En je hebt er ook een die heet tandarts au. Ja. Yeah. En je hebt bijvoorbeeld ook die heet een bakker die heet meel en zo. Maar dat weet ik wel. Dat noemen ze aptonime. Maar Echt? je hebt ook het teven. Eerlijk even... waar? Is ja, daar een woord no voor? Hè? Ik wist niet dat er een woord voor was. Aptonime. Ja, abtonieme. Ja, ja. Oh, dat, omdat het heel apt. Ze zijn heel toepasselijk. apt. Ja. Maar goed, waar, waar ik eigenlijk naar aan het zoeken ben... want ja. ik weet dat er, nog een, dat er nog iets anders is. Zoals bijvoorbeeld de voorzitter van de vlugraad. Die heet bijvoorbeeld Baksteen. Baksteen. steeds als die man op de televisie komt... Ja. gaat hij weer een vliegtuigongeluk vertellen. Dat is echt om te lachen. Ja, hij is inmiddels Baksteen geen voorzitter heet. meer. Maar Benno Baksteen. Ja, ja, ja precies. Ja. En, en, en zo heb je natuurlijk ook een, een, een, een, een aannemer die Krot heet. Ja. Ja, dat, dat, maar er is ook een woord voor. En dat woord zou ik nou zo graag willen nou, weten wat dat uh, is. Dus is dus een woord? Nou ja ik, ja, ik wist al niet dat het woord abtonieme bestond voor de toepasselijke namen voor mensen met een bepaald beroep, maar er is dus nog een woord ja. voor mensen die een juist ja. heel dat, erg tegenstrijdige heb, naam hebben? Dus een uh, glasbedrijf sukkel heb je ook ja, hier in ja, zoiets. Ja, precies. Ja, ja. En daar is, want ik heb een heleboel boeken ook over taal, maar ik ja. heb ze allemaal weer doorgebladerd, maar ja, ik kom er niet achter en ik ben echt een hele tijd aan dat woord aan het zoeken. Want iemand vertelde mij laatst dat dat woord niet bestaat. Maar ik weet zeker dat ik het in zo'n boek heb gelezen. <lacht> ah, ik, dus ik wist, dat, nee, niet ik wist al niet van de abtoniemen. Maar ik, nu jij er weer over begint, ga ik toch weer zoeken. Want ja, ik, ik, ik moet geen andere droog, onderwerpen droog toevoegen. De pil, maar ja, dat is wel bekend natuurlijk. Nee, maar, maar droog is de pil is bestaat, dus een abtoniem. Hè? Een drogist, de pil, is een aptoniem. Nee, abtoniem. dat is een abtoniem. Ja, ja want, is, want ik weet ook... Maar dat dat andere, het andere, dat is het tegenovergestelde. Net wat jij zei, ja. dat, dat, dat soort verhalen. Want ik kan dat me herinneren, jou. het verhaal van een... Oh. Paul, niet ondertussen op de knopjes van je telefoon toe. Nee, nee, ik nee. kom neergaan. Nee. Uh, nee, ik kan me namelijk herinneren dat er ook een uh, spermabank is. waarvan de woordvoerder Dr. Zaad heet. Oh ja, ja dat is ongelooflijk. Ja, ja. Maar ik heb laatst ook onderzoek gelezen dat het dat toch. Um, uh, dat het toch. als je een hele uh, expressieve naam hebt. Ja. Dat, dat, bij, dat dat toch uh, voor een uh, procentueel. dat de kans dan groter is dat je in een daartoe geschikt. ...vak terechtkomt. Komt. Ja. ja, zoals de tandartsen Den Dennis in Amerika... ...daar heten ze allemaal... Uh, de, de, de, ...maar dat blijkt niet... ...dat stond in onze taal, dat verhaal... Yeah. Dat, de, de, ...dat die tandartsen allemaal Dennis heten... ...of Den, ja, Dennis heten ze dan... Ja, ...en van dan dentist, dat ze afgeleid zijn Dennis van Dennis. Maar ja. er blijken gewoon heel veel mensen te wonen die Dennis Ze heten natuurlijk <laughs> ja. gewoon allemaal Dennis. Ja, ja, ja is... maar ja. er zou, zou een relatie kunnen zijn... ...tussen je naam en het beroep wat je kiest. Ja, dat is, want ja. als, je, als je van je achternaam Timmer heet, ja. dan ga je toch, als je, als je voor de keuze staat van, nou wat zal ik doen, zal ik gaan timmeren of gaan metselen, ja. dan, ga je, dan kies je toch net even iets eerder voor timmeren, blijkbaar. Ja, ja, ja. Grappig. Ja, dat soort dingen, ja. Maar, maar ja, dan, goed, dat dan is heb ik voor, even een voor, He? Ik heb een vraag aan jou, als jij ook zo in taal bent. Ja. Want ik ben dus op zoek... En ik heb het stomme is, iemand heeft me de laatste over gemaild... en ik ben dat weer kwijtgeraakt. Dus het bestaat echt. Er is een jongen, een vrij jonge jongen, die is gepromoveerd. Ik vind het zo'n leuk verhaal. Die jongen is gepromoveerd. Uh, die is naar een of andere Afrikaanse stam toegereisd. Ja. Daar hebben ze alle, wo alle, uh, alle woorden bij die stam. Ja. Uh, verklanken... Uh, de betekenis van het woord. Ja, ja. In klanken. Ja, dus uh, een dikke man... heet ja? uh, uh, Het woord dikke man in, in de taal van die stam... is uh, bijvoorbeeld ollebommel. Ja, ja. Iets dat al klinkt als een dikke man. Ja, ja. En daar is ook een woord voor... Die, voor die klanken van die... Van die uh, ja, ja, dat ja, die ik... woorden, die hebben... De, de, dus ik je heb hebt... een boek over, over, taal, over taal en klanken. Dat kan ik eens gaan opzoeken even, voor je. Even insnorren Want ja. het, is, het is dus niet zo... Je hebt, je hebt bijvoorbeeld die woorden die in uh, strip, stripboeken worden gebruikt... zoals kaboem en poing en dat soort dingen. Ja, ja, ja, die ja. hebben een naam. En die, die is me ook even ontschoten. Die, die is het niet. Dat is nee, het nee niet. maar het is ook niet zo van een vogel die roept uh, kie, uh, hoe heet het, koekoek en dan heeft dat ook een naam. Nee dat, dat is, dat, nee, dat is het ook niet, want dat is de klank dat het dier maakt. Ja. Maar een vogel bijvoorbeeld, dat, dat klinkt al als iets wat vliegt. Ja, ja. En daar hebben ze dan een, een bepaalde klank voor. En door die klank weten mensen dat je het over een vogel hebt. Ja. Nou, zou het eens voor je gaan opzoeken. Het is echt... Maar ik vind het ik ook heb zo grappig. Er is boeken, dus een... Ik heb even de tijd aan. <laughs> je ja, hebt even... niet alleen over taal. Nee, maar er maar... is wel iemand die dat weet. Want vorige keer... Het, ik, het is al eens een keer ter sprake gekomen. Ik vond het zo interessant. Want er is ook een... Volgens mij is het een 19- of een 20-jarige jongen. Die, nee, dat kan niet. Want je, nou, hij, daar hij, ook, hij, hij, hij was Nederlandicus. Ik. Maar dan een 23- of jaar, 24-jarige jongen. Die naar die stam toegegaan is... om een overzicht te maken van al die woorden. Vond ik zo leuk. Ja, ja. Maar nou, goed. Nou, ik zal ik zal mijn best voor je doen. Ja. Okay. Uh, uh, 0800 1121 voor mensen. Maar ook eventjes, dus als je. Um... Maar ja, wanneer, wanneer is iets een aptoniem en wanneer is het dan zo'n ander woord? Hè? Ja, precies. Dan moet je er anti-abtoniem van maken of zo. Of een a aptoniem Nee, maar ik bedoel, als je dan. Uh, als je bijvoorbeeld. Uh, tandartsgatten heet. Ja. Ben je, is dat dan een aptoniem of is het juist. Kun je... Ja, nee, dat past wel bij je... Ja, ook eigenlijk niet, hè? Dat is dan ook bij het bij, bij bij, bij, bij beroep toepasselijk. <laughs> ja. Ja, dus maar ja, is, uh, uh, ja... Nee, maar... Uh, wat had je nou nog meer voor voorbeeld? Uh, Tant Nee, maar en dat je... is een aptoniem. Ja, ja. Uh, die baksteen had ik dus. Oh ja, en, ja. Die, en ja. die bakken meel en droog is de pil... Nee, je er gisteren pil is ook weer een abtoniem. ja ja ja ja, maar de, je, je hebt dus ook precies het, uh, het, uh, hoe heet het? aannemen krot ja. Ja, plot En dan heb je nog, ja, uh, je kan het zo gek niet verzinnen natuurlijk. Want, uh, dan, dan, uh, maar dit zijn, in Utrecht had je bijvoorbeeld een waar die heette Poepjes. <lacht> en als je, dus, <lacht> als je het zo uitkwam en je wilde de bal hakken... Nou je ja, maar dat loopt toch niet? Staat. En dat blijkt een hele, hele normale Utrechtse naam te zijn. Niemand die ze eraan stoorde. Maar ik was heel lang geleden hoor, ik weet niet of die nog bestaat. Ik heb een poosje in Utrecht gewoond. En toen uh, voor het eerst werd ik daarmee geconfronteerd. Taal, taalwoorden en zo in gekke combinaties vallen me altijd op. Dat mensen ook in mijn winkel soms hele rare dingen kunnen zeggen... dat ik denk van, ja, wat slaat dit nou op? Ik maar heb het, het, ondertussen, we zitten te praten, Paul... en ik krijg gewoon vandaan ondertussen dat artikel gemeld... waar ik aan refereer. Dit is het artikel. Met de foto van die jongen erbij. Nou, wat dat? Ik, zou, ik, ik vind we het weer. zo interessant. Die jongen, nou. heet, die, heet, die jongen heet Mark Dingemansen. Mark Dingemans? Eh, Dingemansen? Ja, dat vindt hij vast belangrijk, want hij is ja. met taal bezig. Kijk, ideofonen. Ideofonen zijn woorden waarvan de klank iets verraadt over de betekenis. Een betekenis oh, die ja. te maken heeft met een zintuiglijke waarneming. Het zijn een soort schilderijtjes. Woorden die uitbeelden hoe iets klinkt, smaakt, ruikt, aanvoelt of proeft. Hij is op 24 oktober, dat is dan vorig jaar, gepromoveerd op zijn onderzoek... naar ideofonen in de Ghanese taal Siwu. No, zoe. Leuk hè? Hij leuk, zegt: leuk. Ja, Het, Nederlands kent, he. ja, het he. Nederlands kent nauwelijks idiofonen. In woorden die met uh, GL beginnen, zoals glanzen, glimmen, glinsteren, oh ja, oh ja, oh ja. zit een soort van overeenkomstige visuele ervaring. Maar het zijn slechts een handvol woorden. Ze vormen geen aparte woordklasse. Onomatopeeën, is ook ja, al zo'n prachtig is ko woord. En zo. Ja, en dat, dat zijn woorden als boem en plons en koekoek. -ko -ko ja. Nou, koekoek is, nou, nou, ko -koek is een onomatopee. Ja. Dat is dat is een, een wat heb je er nog meer een krau mee? ja. krau maar goed, ik hou ook niet van moppen, maar de allerleukste mop die ik, ik poosje gelezen heb. <laughs> ik zit de, nog de, midden in mijn... We komen in... straks op de moppen. Wacht, ik zit nog even midden in mijn... Nee, want ik zit nog heel even in mijn verhaal. Okay. Ja. <laughs> ja, ik vind het zo leuk. Uh, talen met veel idiofonen, zoals het Siwoo. Hij is dus gewoon is naar die stam gegaan om te kijken of, uh, uh, welke woorden ze hadden. En ja, Kijk, bijvoorbeeld hoe stevig en tegelijkertijd verend de zitting van een bureaustoel is. Oh. Dat is dan in die taal wordt dat 2-2-2. Twee, 2 Ja, dus dat, dat illustreert twee, twee, twee. al de, de, hoe, je, hoe je bureaustoel aanvoelt. Hoogpolig twee. tapijt, hoogpolig tapijt hoogpolig heet Woeroefu. <laughs> eh, prachtig toch? Een plotselinge verschijning. Is in het Siwu kapata. Je je he. Is dat oh, yeah. niet dat volk wat altijd alles gaat vertellen als ze elkaar tegenkomen, hè? <laughs> Blijk, blijkbaar wel. Die gaan en... alles vertellen. Komen ze elkaar tegen. Gaat met je vader, gaat met je moeder. Hoe is je huis? Hoe is het Heb je nog dit? Heb je nog dat? Ja, als je, je niks daar, anders te doen gaat, hebt. dan loopt het door. Die begint ook weer over ze hele hebben en houden. dat je daar op Nee, nee dit is gewoon dan bij jou thuis, Paul. <laughs> <laughs> ik vind het echt, ik vind het zo leuk. Het zou bijna een 1 april grap kunnen zijn. Ja. Ja. Uh, hij komt uit 1983, de jongen. En met klanken. Dus hij is al 28. Leuk. Ik vind het echt heel leuk. Nou goed. Bedankt, Daan, dat je ja. het me toegestuurd hebt. Want dan kan ik dat thuis nog eens een keer gaan lezen. Ik vind leuk. het heel interessant. Idiofonen. Heel leuk. Goed. Ik ga er ook op zoeken. Ja. Maar jij zoekt dus uh, het, het eigenlijk negatieve aptonieme. Het woord ja, ja. voor negatieve Ja. ja. ja. En uh, je wilde een mop vertellen. Omdat ja, ik leek dat er twee nullen met een N. Twee nullen lopen in de woestijn en die komen een 8 tegen. Zeggen ze tegen elkaar jemig en dat met al die hitte. <laughs> <Dat> is leuk. <laughs> Hij <laughs> Ik vind altijd van die leuke grapjes. Lopen twee grasprieten op een voetbalveld? Zegt de een tegen de ander. We worden. We, nee, we zijn omsingeld. Oh ja. ja, ja. <laughs> die kan trouwens ook met zandkorrels in de woestijn. Goed. Ja, ja nee, nee, dit is uit een boekje van een vrouw die is tramconducteur geworden in Amsterdam. En dat heeft ze een jaar lang gedaan. Ze was journalist en die heeft het boekje over al die gekke dingen die op de Amsterdamse tram gebeuren. Leuk. Ja, ik ook weet leuk. het niet of niet, maar het is een heel leuk boekje over de tram. De tram. En, ja, heb ze, dat, uh, als, uh, ja, ze hebben een jaar op die. En dan vertelt ze over al die gekke dingen. En die, die conducteurs die hebben natuurlijk ook hele verhalen over. En, uh, maar uh, over die gebeurtenissen in Amsterdam. Maar daar staat deze mop in: dat hij die, die verdeelt. Maar sommige mensen snappen het niet. Over de nee, Hij is ook best ingewikkeld. Je ja, moet hem wel ik? voor je kunnen zien. Ja, bedoel ik. Goed. Paul, jo? ik ga weer verder. Bedankt voor je vraag. Ja. Oké, okay, dankjewel. Tot en de volgende bedankt. keer, hè? Ja, hoor. Oké, okay, hoi. Dag. Dag. Dag. 0800 1121 Erik? Ja, dat ben ik. O, oh, gelukkig. Ja. Wat kan ik, ik dan... voor je doen? Nou, ik heb een vraag. Ja? Uh, ik heb er zelfs tegen, maar goed, laten we me beginnen met de eerste. Ja. Um, ik vraag me af hoe het komt dat treinen blijven rijden als het regent. Huh? Ja, want ik bedoel, ze hebben een bovenleiding en dat wordt geïsoleerd met isolatoren. En dan <laughs> heb je dus een aarde. Ja. Maar als, als het nou regent, dan komt er een heel klein waterlaagje over die isolatoren heen te liggen. Ja. Dat moet volgens mij gaan kortsluiten. Want ja, ik bedoel, elektriciteit en, en water, dat gaat niet samen, weet je wel. Straatkarreltjes in, bad, in badkamers en zo, moet je vooral niet doen. Nee. Maar... Dus ik... ik, ik en, en, en vooral zeg maar, als, ze, als ze dan bij zee zijn, bij, bij Harlingen of in Den Helder of in Vlissingen... daar is het hartstikke zout. Er is de, de, de, de regen, die zit gewoon vol met zoutionen die die elektriciteit moeten geleiden. Dat is... zeg ik als leek. We zouden eigenlijk gewoon blij moeten zijn dat de treinen nog rijden... in plaats van dat we altijd piepen dat ze te laat komen. Ja, nou ja, zeker als het regent. Het is ja, ongelooflijk. Ik zie, blijven, ik, ik zie ook dat ze blijven rijden, dus dat is punt niet. Maar ik vraag me af... Hoe dat komt. Ik heb het wel eens aan een conducteur gevraagd. Ja, die sluit me dan een beetje schaapachtig uit te kijken. Die weet het ook niet. Ik kan me wel voorstellen dat je als conducteur denkt van, oh, had ik maar een trein later genomen. <lacht> als, je, als je dat soort vragen gaat stellen. Nee, ik, uh, ik, uh, ik ga dan, want ik begrijp hier niks van. Dat begrijp je zelf ook wel. Dus ik, ik ga proberen jouw vraag gewoon nog een paar keer goed te verwoorden. Maar misschien, want ik weet dat er heel veel treintjes gekker zijn in Nederland. Dus misschien dat er gewoon meteen al iemand kan bellen. Hoe kan het dat ja, treinen blijven rijden, want de bovenleidingen, zeg het nog eens? Ja, die, die, zeg maar, op de isolatoren, die dus de elektriciteit van de aarde afhouden, dus ja. dat de spanning op blijft, ja. daar komt een laagje water over te liggen. Goed. En dat moet geleiden. Dus dat, moet, dat zou kort, theoretisch zou dat kortsluiting moeten geven. 0800-1121. Wat was je tweede vraag, Erik? Ja, Hoe komt het dat een eenmotorig vliegtuigje. die door de lucht wokkelt? Wokkelt? Ja, gewoon als een, als, een, als een wokkel. Want ja, ik bedoel. actie is reactie. En een helikopter. daar, daar draait dus zo'n zo zo propeller. Maar dan heb je zo'n heel klein strijdpropelletje voor de tegenkracht. En, en als dat ding afrekt dan, dan dat achterstrijd, achter een kopelletje, ja, dat zie je wel eens in die rampenvulst. Dan wervelt hij zo naar beneden, dan gaat die helikopter ook draaien. Dan is die tegenkracht weg. En dan wokkelt hij naar beneden. Ja, maar een, een, een vliegtuig, je blijft gewoon recht vliegen. Maar zo zou je dus ook denken van, door die tegenkracht moet dat vliegtuig heel langzaam de andere kant op gaan opdraaien. Uh -huh. En, en met, met zijn tweemotor propellervliegtuigje, snap ik het wel. Dan laat je gewoon die propellers tegen elkaar indraaien. Dan heeft het elkaar op. Ja. Maar een eenmotor motor een, een één-motor propellervliegtuigje, ja. En, en je zou denken van, nou... He, met die flaps, met die, uh, met die vleugels... dan kunnen ze dan een soort van, van tegenkracht... een soort van tegenkurkentrekker maken. Ja. Maar ik zie ze ook. Ik zie ze altijd gewoon met de rechte flaps vliegen. Dus. Ja, dus. Volgens mij word je dan hartstikke wagenziek... als je aan het wokkelen bent de hele dag. Ja, dat, dat lijkt me ook. <laughs> en, en, en, en, ja, ik, vraag, ik vraag me ook af hoe het komt... dat die stuntvliegtuigjes op hun kop kunnen vliegen. Ja, maar Want volgens als, als... mij... Nee, maar dit... Erik... Ja. Dit zijn niet de enige dingen die jij je afvraagt. Jij gaat, je, jij gaat jezelf dingen afvragen door het leven, volgens mij. Nou, ja. Zijn dit de enige twee dingen waar jij nog uh, vraagtekens bij zet? Nou, nee, maar goed, voor dit programma nu even wel. Nee, ja, ik vind het prima, maar ik vind ja. dat het wel mooi als mensen anders naar dingen kijken. Maar volgens mij ben jij iemand die uh, af en toe denkt, nou, ik ga nu naar bed, ik ben er moe van. Alle vragen. Of je ligt er wakker van, dat kan ook nog. Nou, nee hoor, nee hoor, sowieso plaagt het mij ook niet. Oh, gelukkig. Maar het is toch iets wat ik me gewoon... Ja, ik ben niet technisch. Het antwoord is waarschijnlijk heel simpel, maar ik ben niet technisch. Maar ik bedoel, het is dan wel wat ik denk van... Hoe zit dat? Hé, hey, en um, um, uh, uh, waarom ben jij wakker om vijf voor half vijf? Ik werd opgebeld. Ja, maar je, je, oké, okay, waarom was je dan wakker op het moment dat je zelf nog belde? Ik heb gemaild. Oh, je had gemaild. Hebben we je wakker gebeld? Nou, dat is niet erg. Oh, ik zei, je hebt gisteren, ah, gisterenmiddag nog gemaild of gisteravond nou, gisteren nog gemaild, toch? Gisteravond, gisteravond, gisteravond heb ik gemaild. Ja. Je, je vindt dat, het niet erg de, om... Die, die, ik word er graag wakker voor, hoor, voor het antwoord. Ja, nee, maar dan weet ik het weer. Inderdaad, de treinenvraag had je inderdaad per mail ja. gesteld... En dan ben je gewoon gaan slapen. Je denkt, ze bellen me wel als ik de vraag moet stellen. Ja, ja ik denk het is zo'n eenvoudig antwoord. Ik, ik hoop dat ik een mailtje terug krijg met antwoord. Ja, nee, zo werkt het niet. niet. Ik ga een beetje voor jou antwoorden zitten zoeken. Het is wel de bedoeling dat we samen een leuke radio maken. Oké, okay, nou een beetje jou. Nou, helemaal leuk. Zo, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ik ga dan even proberen snel een antwoord te vinden dat je weer kunt slapen. Dankjewel. Okay. Dag Erik. Bedankt. Doeg. Bye. The engine spit out fire I'm pushed back in my chair The pressure gives me thrills as we climb in here yeah. and I love to watch the clouds and the mountains and the sky swish around a cocktail the stuff desprings by Lord This is the life for me Lord.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 Albert Hammond en I don't want to die in an air disaster... naar aanleiding van het wokkelende eenmotorige vliegtuigje... waar Erik met een vraag over stelde. Ik heb een hoop vragen nog openstaan, dus mocht je een antwoord weten... bel dan alsjeblieft even naar 0800-1121. Vooral de vraag van Hugo zit me nog een beetje dwars... of er in Nigeria, Soudaan, Sri Lanka ook een weerbericht wordt uitgezonden... via de televisie. Adrie wil weten hoe het met Paleis Soesdijk ervoor staat... wat de toekomst is... Van Paleis Soestijk. Uh, Marcel wil weten waarom Den Haag ook wel Schravenhagen wordt genoemd. Ben wil meer weten over de monopoliepositie van de KPN... en waarom hij nog steeds 19 euro per maand moet betalen aan de KPN. Paul wil weten wat uh, de negatieve versie van een aptoniem hoe die uh, genoemd worden. En Erik belde dus net, die vraagt zich af... hoe het kan dat treinen blijven rijden als het regent. Want er zou kortsluiting moeten ontstaan vertelt hij me net. En uh, hoe het kan dat een eenmotorig vliegtuigje blijft vliegen... en niet gaat wokkelen door de lucht. 0800-1121. Jos? Ja. Ja. ja. <coughs> ik, hey, heb hey. ik denk dat ik vier antwoorden weet. Vier? Ja. Nou, dan kunnen we wel opdoeken. Dan ga ik vast naar huis. Ja. Op de eerste plaats het ultieme antwoord op uh, de retoeubocht... waarbij uh, zwarte en witte strepen elkaar afwisselen. Ja, je had het al afgesloten, maar het ja. is nog een uh, aanvulling. Oh. Okay. De vluchtstrook is vooral bedoeld voor uh, uh, hulpdiensten, brandweer, bergers. Ja. Uh, het heeft niks te maken met invoerstroken, maar het gaat om versmalling of einde van de vluchtstrook. Ja. En dat betekent dat uh, als uh, bergers of brandweer of wat dan ook, of politie... Als die, dit is een marginaal, uh, uh, hoe moet ik zeggen, marginaal teken voor de gewone weggebruikers. Maar als iemand uh, in hulpdienst of in brandweer of in politie snel via de vluchtstrook naar een uh, ongevalssituatie moet uh, komen, dan is het een teken dat er even een probleem op treedt. Ja. Het heeft dus niks te maken met bruggen, daar staat het vaak bij. Maar ja. vooral daar waar brandweer of hulpdiensten of bergers de situatie snel moeten bereiken. dan komen zij in gevaar als dat teken tegenkomt. Dus de meeste weggebruikers weten het niet. Maar, maar een ambulance-medewerker, die weet het wel. Als je daar tegen zegt zo'n bord, dan zeg je ja, joh. Dat is verspilling Ik kan voor nog een leuke anekdote in dit geval eh, vermelden als je dat wil. Ja. Ik heb een paar jaar geleden in Frankrijk een forse boete gekregen omdat ik mijn caravan op de derde, op de linker, uh, bij een wegstrook waar drie uh, wegbanen waren. Ik naar, door omstandigheden naar de derde baan uitweek ja. en een bekeuring kreeg, ik praat over 2001 of 2000, ja. van 600 euro. En uh, toen bleek dat ik in overtreding was omdat ik met mijn voertuig plus caravan... ...langer dan 7,25 meter was en op de derde strook bevond. En toen heb ik in mijn beste Frans uitgelegd dat ik goed begreep wat toen in de krant stond... ...dat er roversbenden op de A6 waren die boetes incasseerden... In ...omdat mensen dingen deden die niet mochten. Ja. En toen kwam ik terug en toen bleek mijn nichtje die, zei die net geslaagd was voor haar rijbewijs, je zei, ja, maar dat geldt in Nederland ook. Als er drie rijke strookjes zijn, mag je langer dan 7,25 meter... vrachtauto's, aanhangers en mag je niet op de derde strook komen. En dat betekent dus dat, en, in het kader van jouw uh, verhaal... Ja. We slagen allemaal voor een examen en we ja. komen uiteindelijk uh, op de weg... en ja. dan blijken er elke twee jaar uh, één of twee borden... Of, uh, yeah. richtlijnen toegevoegd te zijn. Yeah. Ja, en dan uh, intussen weet je niet wat er aan de hand is. Dus ik heb toen in mijn beste Frans uitgelegd dat ik goed begreep wat die krantenbericht van rovers op de A6 in Frankrijk betekende. Ja. Yeah. Maar dat had helemaal geen indruk, want het bleek in Nederland ook een gewone regel te zijn. <laughs> dus dit teken is voor de gewone weggebruiker helemaal niet interessant. Het betekent gewoon van de vluchtstroken, ja, die kan je gebruiken als er iets, gebe iets bijzonders gebeurt. Maar het is vooral bedoeld voor weggebruikers die uh, in het kader van de hulpverlening of in het kader van de berging die rechters moeten benutten. En dan zien dat er uh, ja, een aantal meters verderop een versmalling optreedt en dan... Alsnog iets moeten bedenken om toch daar enigszins veilig in ja. doorheen te komen. Nee, nou, helemaal duidelijk. Nou, als je nou, over okay. alle vier uh, de antwoorden zo uh, spraakzaam bent. dan ga okay, ik even koffie ik... halen. Nee, ik heb oh. ook nog een antwoord als ja. je dat wil op. De ben, vaste lijn. Ja, ja. Ja, vast recht heeft niks te maken met vaste lijn. Oh. Vast recht heeft iets te maken met de wijze van facturering. Oh en vaste lijn bij elektriciteit of bij water of wat dan ook betekent wij bieden jou een faciliteit mm -hmm. en daar geven we je een, een, een, een rekening voor en dat betekent dat je ongeacht wat je gebruikt deze maand of deze jaar ja. een bepaald bedrag moet betalen. Ja. Nou op het moment dat je dat introduceert. Het heeft dat niks te maken met vaste lijn. Of je nou over tl 2 of KPN praat, dat maakt niks uit. Vaste lijn betekent de faciliteit wordt je ter beschikking gesteld. En of we wel of niet, het gebruik van die lijn of die faciliteit je in de rekening brengen, dat is de regeling. Ja. We hadden dat vroeger bij elektriciteit. Per maand betaal je zoveel, bij gas ook, per maand betaal je zoveel. Maar omdat er meerdere aanbieders gekomen zijn, zeggen sommigen, uh, je moet vast recht betalen plus gebruik. En anderen zeggen, nee, je betaalt iets uh, en daarna is het gebruik onbeperkt. Mm -hmm. En door die concurrentie krijg je dat je uh, ja, bij de ene aanbieder een vast recht betaalt plus aanvullend gebruiken, met andere zegt gewoon een integraal bedrag wat je ook verder gebruikt. En dat is zowel bij gas als bij elektriciteit als bij telefoon. Dus het heeft niks te maken met Tele2, het heeft niks te maken met KPN. Het de vorm van contract... Dus als je die 19 euro niet meer zou betalen aan KPN, dan gaat gewoon, gaan gewoon je belkosten omhoog. Ja, nee, de vorm nee van maar betalen. we hebben ook aanbiedingen van budgettarief, en, en, ja. En, ja. dus het ligt er voor aan welke welk vorm van contract je kiest. En de meeste alternatieve aanbieders, zoals Tele2, en Tele, uh, uh, die zeggen, je betaalt ons onze vast bedrag inclusief alle gebruik van de normale diensten. Ah, en, en dus het, uh, vorm, de vorm van de contract bepaalt of je kiest voor een aanbieding plus opslag. Of dat je kiest voor een integrale aanbieding waarbij je een, uh, ja. een bedrag per maand betaalt. En dat heeft dus niks te maken met KPN. Want maar even voor bijna mij, alle kun je, aanbieders kun je, doen dat. Maar kun je al via een andere aanbieder dan KPN vast, uh, via een vaste hmm. lijn bellen? Ja, natuurlijk. Ja, dat weet ik uh, niet. Tele 2... Okay. En ik, ik ken niet eens de hele markt, maar elke aanbieder, en zelfs Kineway en uh, Zigo en uh, uh, hoe heet die grote aanbieder van, uh, nou ik ben naar de naam kwijt, maar elke aanbieder heeft het, het recht om te zeggen je kan bij ons telefoon niet de dienst afnemen en alle Nederlandse vaste oh. nummers zijn gratis. We moeten even door, want uh, er hangen inmiddels zoveel mensen in de wacht. Ja, dat weet ik, dat was ik ook. Ja. Maar dan heb ik ook nog een, of een uh, antwoord mogelijk op Erik van ja. de treinen? Ja. Uh, dat treinen uh, geen last hebben, of nee, als er vocht is en dat er uh, kortsluiting plaatsvindt, volgens mij is dat geen item. Ik ben geen natuur natuurkundige, maar als je een. Uh, contact hebt tussen een uh, bovenleiding en een trein, mm -hmm. ook al vindt er, uh, ook al zou je zeggen er vindt kastsluiting plaats, het, het, de, het gaat meer om de vraag, heb je verbinding of niet? En als je uh, een bovenleiding hebt waar spanning op zit en je sluit daar een trein op aan, en je hebt, je hebt verbinding, of dat nou versterkt wordt door kastsluiting of door vocht, dan is die verbinding aanwezig en volgens mij krijg je dan het volledige vermogen. En dat betekent dus dat er helemaal geen probleem is met van, er is vocht. Want de, op de bovenleiding staat de volledige spanning en die trein die vraagt die. En vervolgens gaat het, die trein rijden. Kortsluiting ontstaat alleen als je de verbinding, ons, verbinding maakt tussen een niet spanningdragende eenheid en een spanningdragende vermenigheid. En dan... Op het moment dat je dat doet, is er kortsluiting en, en vindt er een vonk plaats. Maar als je die verbinding eenmaal hebt, is er helemaal niks aan de hand. En kan je gewoon het volle vermogen voor gebruiken. Oké dan. Dus, nou, ik begrijp het niet, maar ik denk Erik wel. Dus laten we het hier even bij laten. De laatste, Jos. Ja. Um, de tropen en uh, weersinformatie. Ja. Ja, dat, dat is mijn vakgebied. Um, <laughs> je denkt, die bewaar ik voor het laatst. Ja, natuurlijk. Ehm... Um, als je eh, informatie wil hebben, dan wil dat zeggen dat je het iets wilt toevoegen. Nee. Het is ongelooflijk. Jos is gewoon echt 17 minuten aan het praten. En als hij dan toekomt aan iets wat zijn eigen vakgebied is, dan verbreekt KPN de verbinding, de vaste lijn. En dan uh, heeft hij natuurlijk ons gebeld, dus ik heb zijn nummer niet. Uh, Jos, ik uh, denk dat je wel onmiddellijk weer terug gaat bellen naar 0800-1121. Ga ik ondertussen even met Jeroen praten. Jeroen? Hey, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen met hallo. Ik met hallo. Ik heb een beetje kikker van keel. <laughs> um, uh, ja, uh, nou, jammer voor Jos. Ja. Ik had ook me zo van uh, eet eerst je vlees op en uh, doe dan de aardappels in de groenten. Slimmerik. Ik bewaar ook altijd het stukje biefstuk voor het laatst. Ja, ik doe, het, ik doe het ook, maar ik praat nu even voor mijn collega. Ja. Een um, uh, vraagje. Ja. Um, ik zit veel op de weg en dan uh, rij je door Duitsland heen. En dan zijn er. Uh, oh, er is hier net een uh, varken uit elkaar gereden. Pardon. En jasses. Ja. Is de, dat de nou dam, voor een vies verhaal? Dan kwam er nog vanaf. Ja, iemand heeft er tegenaan gereden. Dan ligt hij op het asfalt. Ach, gossie. Oh ja. Waar komt het varken vandaan dan? Uh, oh, uit het bos, denk ik. Oh, oh de zo'n varken, een zwijn. Ja. Een zwijnjaar. Ach uh, Goed, dat heeft ook met uh, raad te vragen te maken, maar een ja. um, beetje afgeleid. Uh, ja. Het volgende. <laughs> um, Poolse autohandelaren, die rijden met hun uh, gekochte auto of wat dan ook, reizen en, uh, met Frans kenteken en, of Belgisch kenteken, reizen van uh, Polen terug naar België en Frankrijk. De vraag ik maar waarom doen ze dat? Huh? Ja. Wacht even, wat is nou precies je vraag? Waarom Polen een Frans kenteken hebben of waarom ze rijden? Nee, nee waarom uh, een Pool met een uh, autoambulance... ja, met een gekochte uh, Franse of uh, Belgische auto... Ja? teruggaan naar België en Frankrijk voor de garantie of ja, zeg maar. Ik begrijp er niks van. Dat is, oh. het, het is een beetje de vraag van waarom zijn Jan en Marie onderweg naar Leeuwarden? Nee, dat niet. Oh, dat is, het is een bekend verschijnsel... Ja, ik zie het vaker en ik vraag me af uh, of er mensen zijn die het misschien weten wat, het, uh, wat daar de reden van is. Het is eigenlijk een beetje wel een beetje een uh, gecreëerde vraag. Zo van, uh... Dan kan ik ook even bellen. Ja, ja ook. <laughs> maar... Nee, maar, maar het, ik begrijp gewoon echt niet wat je bedoelt. En het ligt ongetwijfeld aan mij, want ik zit hier al twee uur en veertig minuten. Ja, ja, inderdaad. Je krijgt allemaal mensen met een hele langdradige verhaal. Nee, helemaal niet. Alleen, oh, uh, wat, is, wat, wat is nou precies je vraag? Probeer uh, het in uh, andere woorden te vragen. Want als je nog een keer precies hetzelfde vraagt, dan snap ik het nog steeds niet natuurlijk. Um, ja. waarom, waarom brengt een, uh, een Pool zijn waarschijnlijk gekochte Franse of Belgische auto terug naar een land van herkomst? Ik zal, ik zal het proberen uh, andere, op een andere manier. Uh, een uh, een autoambulance, dat ken je waarschijnlijk. Nee, een autoambulance? Ja. Je bedoelt gewoon een, een kleine ambulance, zeg maar. Een, een, een, nee, een, een autotransporter waar heel veel auto's op staan. Oh, auto's. oh, dan heet dat een autoambulance, ja? Ja, een, auto, een ja. autotransporter. Ja. En er staan twaalf uh, auto's op, bijvoorbeeld, ja. met uh, Belgische en Franse kentekens. Ja. Die, die rijdt van Polen uh, ja. uh, richting België of Frankrijk. Waarom doet hij dat? Oh. Ja? Well? Ja. Nou, dat is de vraag. Ja, nee, dat wordt me wel iets duidelijker. Dus oh, okay. het, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn omdat ze dan in Polen worden gespoten in een andere kleur of zo? Nee, bijvoorbeeld. Ja, nee voor, nog lastiger. Het zijn tweedehands oh. auto's. Hè? Ja, ja dat, bij mij was het dus hetzelfde. Ja. Oké, okay, maar de vraag is, jij ziet regelmatig ladingen auto's met ja? Ja? Franse of Belgische kentekens van Polen richting Frankrijk of uh, België rijden. Jij denkt, wat ga, waarom? Ja, inderdaad. Was ik vragen me wel meer dingen af, maar dit is er eentje van, inderdaad. Poeh, wat een ingewikkelde vraag. Maar, um, ja, je vind... moet het even voor je zien. Maar... Ja, en ik ben blijven hangen bij het woord autoambulance. Oh ja, ja, inderdaad ook zoiets. Wie heeft dat verzonnen? Uh, ja, het klinkt heel logisch. Ja, de auto is ziek en die wordt vervoerd. Ja, ja. precies. Ja. Um, uh, ja, dus het zijn in ieder geval zieke auto's. Nee, 0800-1121. Ik ben heel benieuwd of er iemand in Nederland is die dat weet. Ja. Dus, uh, en, um, ja. Mag ik je, je nog verder aan het denken zetten? Oh uh oh Het uh, gaat wel uh, een beetje kraken dan. Oh, ja. uh, Raadje ja. vraagt. Oh, je bent aan het rijden, oh, je hebt dat... Al... Oh, nee, het is raad wat hij rijdt, hè, dat allitereert. Ja. ja, wat rijd ik? Raad wat die... hij. <laughs> aan jouw stem te horen ga ik het niet raden. Oh. Nee, nee, nee, maar ik ga het wel proberen. Oké. Okay. Kun je het eten? Uh, nee. Oh, nou, dan weet ik het niet. Nee, um, uh, kun je het eten, kun je het kopen in de supermarkt? Nee, nee. want dat, daar koop je meestal eten. Uh, heb jij het thuis? Uh, nee. Oh, is het, is het uh, grondstof of, uh, of zoiets? Weet je, dat het uh, eigenlijk gewoon stukken hout ja, of zi ijzer zijn? Ja, er zit er eigenlijk tussenin. Het zit tussen stukken hout en ijzer in. Nee, het zit tussen uh, grondstof, grondstof in eigenlijk. Oh ja, dus grond, het. Grond. Nou, dan is het plaatmateriaal. Nee, oh, nee, oh. niet. En dan is het. Um, het is, het is verwerkmateriaal. Is het ijzer? Nee, het is, het is te verwerken materiaal. Het is te verwerken materiaal. En het zijn niet die varkens waarvan je er een verloren bent. Uh, nou, je gaat aardig de goede richting op. Het zijn niet weer kadavers, hè? Uh, nee, je gaat nog beter de goede richting op. Oh, jasses. Hoeveel vrachtwagens met kadavers rijden er niet door Nederland? Is het dood? Uh, het is dood, ja. Oh, maar je kunt het niet eten. Je kunt het niet eten. Maar het is wel dood. Het is wel dood. Het zijn, het zijn hoop ik wel, nou ja, hoop ik, maar het zijn wel dieren... Eh, uh, nee. En je rijdt niet met dode mensen, toch? Eh, uh, nee, nee, dat gaat toch niet. En je, het is dood, of zijn het dode bomen? Eh, uh, nee, ook niet. Het bepaalt nu af, want we waren net bij een varken. Het, het, het is dood, het is geen ja. dier. Zijn het, is nee. het stukjes dier? Eh, uh, ja, bijna goed. <laughs> um, is, het, is het wol? Nee. Oh. Maar heeft het iets met varkens te maken? Inderdaad. En is ja, met... het spek? Nee, want je uh, kunt het niet nee. eten. Nee. Het heeft met dode varkens te maken en je kunt ja. het niet eten. Nee. Kun je erin bakken? Oh, bijna goed. Eén hele grote bak, ja, dat heb ik je bijna, maar... Uh, ik denk spekvet of zo. Nou, het gaat de goede kant op. Spekvet, uh, bakvet, het is geen vet. Nee, nee. je kunt het niet eten? En, uh, uh, botten? Nee. Varkensbotten? Nee. <laughs> nee? <laughs> um, varkenshaar? Varkens... Wat maken ze van een varken dan? Verder. Um, ja, wat, oh, wat, mijn... wat blijft er nog meer over? Je hebt bijna alles gaat. Ik, ja, precies. Wat Snuitjes, varkenssnuitjes, varkensoortjes. Varkensstaartjes, uh, varkenshoefjes. Nee. nee, alles wat daartussen zit. Varkensvlees. Maar dat kun je uh, eten. Bijna. Nou, zeg het dan nou maar gewoon. Um, uh, ja, wat zit er om varkensvlees heen? Varkenshuid. Da daarin, in de huid. Wat zit er in de varkenshuid? Ja, ja. En ja, dat weet ik toch niet? Een transportvloeistof. Bloed? Ja. Ieuw. Ja. Jij rijdt rond met varkensbloed? Uh, varkens en koeienbloed. Waar ja. zit, wat zit daar? Waar zit dat dan in een. Z waar zit het in? In een uh, grote tank van metalen uh, vliezen. En waarom? Ja. Jeroen? Ja. Hallo. Waarom? Waarom? Ja, waarom wordt varkens en koeienbloed vervoerd? Uh, varkens en koeienbloed wordt verzameld uh, van slachthuizen. Ja. En, en dan brengen wij naar een fabriek. Ja. En dan uh, maken ze er uh, medicijnen van uh, poeder. Bloedworst, uh, ja, noem het maar op. Maar maken ze medicijnen van varkensbloed? Ja, er zit een, uh, hoe noem je ook weer, plasma in, geloof ik. Ja. Volgens mij, wordt, volgens mij wordt de plasma samen gepest en dat houdt het medicijn bij elkaar, wat mij verteld is. Wauw. Ja. Wat een leerzaam programma is dit, hè? Ja, toch wel, hè? Het, ja, het is ongelooflijk. Ja, niet normaal. Ja. Het is een beetje jammer van dat hele autoverhaal. Ja, vind je dat? Nee hoor, dat is ik. Echt... Oeh, ik moet een plaat draaien. Ja, doe dat. Maar dan moet ik iets met bloed. Ja, uh, van Bruce Springsteen, Blood het? Ja, er... Maar dan schrikken mensen daar niet een beetje wakker van nu? Ja, maar mijn collega rijdt achter me met hetzelfde verhaal. En uh, <laughs> dus, Er wordt eigenlijk wel een beetje een bloedbroeder. Want rijden je uh, vier uur richting Zuid-Duitsland, dan halen we een pak bloed op en vier uur weer terug. Dus ja, Ja, en dus een, dan... een Ja. Dan, dan moet je bijna wel Blood Brothers draaien. Ja, ja, precies. Okay. Maar ik, ik moet ik heel even kijken of ik die wel hier in de computer heb staan. Hoor. Want volgens mij is dit, dit is de computer met slaapliedjes. Oké. Okay. <laughs> en de, daar staat die Billing Bang niet in. Ja, maar Blue Brothers, Brothers is volgens mij wel een redelijk rustig nummer hoor, van Bruce Springsteen. Ja, maar daarom staat hij er niet in. Dat is oh, de. oké. Okay. Als, ja. als, als iemand Bruce Springsteen vraagt, dan willen ze meteen de, de stampende hits. Ja, oké. Okay. Dan, dan, blog... weet, ik wel, dan ja. weet ik wel een ander. Oh jee. Um, het nummer van je jeugd wat blijft hangen tussen je 17e en 18e? Ja. Um, uh, Mellow van Party Animals. <laughs> ja, dag. Wat denk je zelf? <laughs> oh. Nee, dat kan toch niet. Natuurlijk wel. Ik kan wel, toch niet de worden. Party Animals gaan draaien op Radio 1 midden in de nacht. Uh, ja, ik kan geen polletje aanmaken. het zijn die arme mensen die, die niet kunnen slapen. Die stuiteren dan hun bed uit. Dat gaat toch niet? Hele familie <laughs> nee. wakker. Nee. Alles in een koude douche, maar... Even kijken. Ik kan wel natuurlijk gewoon bloedend hart van de dijk draaien. Dat vindt iedereen mooi. Ja. En ik hoor aan jouw eerste reactie... dat je er ook niet negatief tegenover staat... Nee, ik, ik sta er wel vrij positief in, denk ik, ja. Ja, hè? Er zijn, ja, er zijn bijna geen mensen die de dijk niet leuk vinden. Dus moet ik ja. even zoeken of ik, hem, of ik die wel paraat heb. En, ja, ik heb hem. Ja, je bent wel vrij manipulatief bezig, maar... Ja. ja, eigenlijk heb jij niks te vertellen, maar dit is de dijk. En bedankt. Ja, ja leuk, bedankt. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen.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 Van de dijk was dat speciaal voor Jeroen. Even kijken hoor, of ik nou nog vragen heb openstaan. Het is wel handig als ik nog even een paar dingen benoem, zoals bijvoorbeeld de vraag van Paul die begon over aptonime en aptonime dat is bijvoorbeeld tandartsboor of even een andere ander mooi voorbeeld schildersbedrijf de kwast. Nee. Nee, als je uh, Van der Quast heet en dan een schildersbedrijf hebt. Dat zijn abtoniemen. Maar wat nu als de naam juist helemaal niet bij je beroep past? Zoals Benno Baksteen of uh, Snackbar Poepjes. 0800-1121, als je weet uh, hoe dat genoemd wordt. Um, eens even kijken. Joop. Ja, goedemorgen. He. Goedemorgen Joop. Nou, sluit helemaal aan op je laatste vraag die je dus gesteld hebt. Oh, dat is mooi. Aptoniemen. Ik denk, ik breng hem even terug in de herinnering, maar dat was helemaal niet nodig. Wat mij betreft niet, nee. Nou, barst los. Nou, er is inderdaad ook een, een tegenhanger en dat noemen ze een inaptoniem. Ik, hoe eenvoudig kan het ook zijn, hè? Ja, het was ook eigenlijk niet zo moeilijk om daar achter te komen. Ja, daar hebben we natuurlijk Google voor. Dat, ik had altijd <lacht> binnen een minuut had ik het gevonden. Maar er zijn, er zijn maar weinig inaptoniemen. Ja. Maar... En dat is eigenlijk niet zo raar, want uh, hoe zijn nou aptoniemen ontstaan? Uh, we hebben ooit een meneer Napoleon gehad, ja. en, uh, die voerde een burgerlijke stand in, en iedereen moest een, een achternaam hebben. Ja. Maar niet iedereen had een achternaam, want als jouw vader Kees heette, dan was jij bijvoorbeeld Jan Keeszoon, ja. noem maar wat. Ja? Ja. Maar goed, eh, op een gegeven moment werd er dan dus eh, wel gesteld van ja, je moet een achternaam hebben. En toen werd er een vraag gesteld van wat doe je voor de koorts? Nou, ik ben bakker? Nou, dan heet jij voortaan Piet Bakker. Ja. ja zo is dat eigenlijk ontstaan? Ja. En dat is meteen eigenlijk de reden waarom er eigenlijk zo weinig inaptoniemen zijn. Want, Want er was het paste er bij die iedereen. Want ben ik ben bakker, dus noem mij maar Timmerman. Maar dat is natuurlijk. We zijn niet allemaal sinds de napoleontistische tijd nog uh, van beroep hetzelfde als onze voorouders. Nee, nee, maar ja, dat is nou eenmaal de consequentie van uh, die burgerlijke stand... waarbij je dus als uh, nieuwe borreling de naam van je vader krijgt. Ja, maar, dat, ja. De, maar we zouden toch tegenwoordig wel heel veel inabtoniemen kunnen hebben, toch? Uh, nou ja, het zou in principe kunnen en ze zijn er ook wel, maar dat lijstje is vrij kort, hoor. Heb je voorbeelden? Ja, ik heb hier een paar voorbeelden. Ik heb hier een, een, een bedrijf in dakmaterialen en dat bedrijf heet kelders. <laughs> ja, of een, een voormalige bakkerij met de naam Kots. Ja, zo wil je niet en, heten. Ondertussen en, wordt op de, op de chat, komt uh, Poets, komt met, de, met nog even het voorbeeld, um, uh, uh, beenhakker als, um, uh, als de voetbaltrainer. Ja, dat is ook een leuk. Uh, ja, dat ja, is mooi, hè? Ja. Ik heb hier uh, nog een, uh, een plaatje van, uh, van de Westpoort of Brugse Poort. Uh, dat is een gemetselde poort en die is gemetseld door meneer Timmerman. Ja, zie? Ja, dus dat is ook een voorbeeld van een inaptoniem. maar dat zijn dus vaak toch meer wat toevalligheden. Ja, ja. Er uh, zit ja, dus niet echt een, een logisch verband uh, zoals je dat met een abtoniem hebt. Nee. Nou ja, als ik, uh, het is natuurlijk ook eigenlijk heel raar dat ik met de achternaam De Jong bij uh, Max zit. Nou, je noemt het. Ik ben eigenlijk gewoon een levend inaptoniem. Jij bent een levend inaptoniem. Ik vind, ik vind het nu wel leuk. Ja, ja, daar voel je je heel goed bij natuurlijk. Ja, ik, ben, ik, ik zit graag in een hokje. Ja, ja, ja. <laughs> ik, ben, ja, ja, ja. ik ben al blonde mevrouw genoemd. Ik ben zojuist, hoe werd ik nou net ook weer genoemd? Dat was ook heel mooi. Ik zoek hem even terug hoor. Nou, ik noem je altijd gewoon een lelijke glad hoor. Hoe noem je me? Een lelijke glad hoor. Een lelijke glad hoor. Nou, ik ben liever een mooie glad hoor, maar ja, daar doe je niks aan. Ja, maar dat is nou helemaal de uitdrukking niet. Dat is waar. Ik werd net nog manipulistisch genoemd. Oh, Manipulistisch. Ja, dat krijg je natuurlijk als je de bol voor te manipuleren. Daar zit wat in. Maar ik vind ja. een inaptoniem, een levend inaptoniem vind ik nog het mooiste. Ja, hè? Nou, ja. hartstikke fijn. Mag is dat ook weer piste op. Piste kaartje zetten. Dat zit het wel Astrid de jong. Dat... Nou, dat wordt nog wat. Okay. Ik Bedankt. Ik heb trouwens he? nog een. Ja, graag heb trouwens nog, een uh, nog een herhaling van een vraag. Ja. Tijdens jouw afwezigheid een paar uh, weken geleden toen had je een vervanger Wim. Ja, Joop. Joop, hm? ik ja, onderbreek ja. je, want Martijn van Beek echt is niet boos te krijgen. Behalve als hij niet precies om vijf uur met het nieuws kan beginnen. Dat dus kan ik, me voorstellen. ik kom zo even bij je terug. Is goed. Dank je, Joop. 0800 1121 voor vragen en antwoorden.